Dan nog het weer. Vanuit het zuiden buien. Het wordt maximaal 21 graden. Ook morgen buien. Begin volgende week blijft het wisselvallig. Dit was het CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad staan files op de A7 Hoorn-Zaandam... tussen Hoorn en Purmerend Noord, 4 kilometer. Dus is één rijstrook dicht. Op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen Delft-Noord en Delft-Zuid, 2 kilometer. Dat heeft te maken met werkzaamheden...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 Shakkaan, I'm every woman. En dat allemaal op de zaterdagmiddag. Albert Jan. Welkom terug, luisteraars, bij Tweede Uur... op deze zaterdag, de 12e september. Tweede uur Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we doen? Uiteraard rond de klok van half vier... vaste luisteraars zijn het gewend... de uitgebreide evenementenagenda... want er is weer van alles te doen... in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus houdt u pen en papier bij de hand. En na de volgende plaat gaan we weer live schakelen... met John Lemmons. En dan volgen we de verrichtingen van SV Zandvoort en de, we verlieten John Lemmers het eerste uur bij een 0-0 stand... en hopelijk is daar een verandering in gekomen. Verder gaan we natuurlijk schakelen met het, de, de Kermak Golf and Country Club... want daar is voor ons aanwezig David Habig tijdens het KLM Open Radio. KLM Open, en we zijn natuurlijk heel benieuwd wat de stand van zaken is. We hebben geweten dat Joost Luiten gefinished is, Tom Watson is gefinished... maar we willen eens even kijken hoe de leiders ervoor staan... die momenteel nog in de baan zijn... Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur... te blijven luisteren naar de lokale zender ZFM. Thank yeah. you. Yeah. Tot zover. Ups, upside your head. De Gap Band. Terug naar SV Zandvoort. Terug naar John Lemmens. John. Ja, we hebben de brilstand verlaten. En SCW kijkt tegen achterstand aan. Van 0-2. In, in een goede minuut werd het uh, van 1-0. En werd meteen ook 2-0. Is uh, de 0-1 door Max. Aardewerk gemaakt. En de 0-2 door Koen. Begielsen. Zandvoort is absoluut sterker. Heeft veel meer overmacht. Jonger elftal ook dan de tegenstander. Maar uh, dus, uh, nee, op dit moment niet te vrezen. En het ziet er gewoon goed uit. Heb je nu ook het gevoel, uh, ja, vorige week stonden ze 2-0 voor. En toen lieten ze het uh, toch, uh, toch weer uh, glippen. Heb je nu het gevoel dat ze uh, de wedstrijd in de hand hebben? Ja, nou, uh, ik moet je heel eerlijk zeggen. Tot de 20, 22 minuten was Zandvoort. Was hij gewoon naar uh, oppermachtig. Toen die dus weer even uh, gaan. Maar toen uh, kwam heel snel een heel mooi doelpunt van Max een Lop over de keeper heen. En uh, ja, toen, uh, toen was het gebeurd. En uh, je ziet uh, met, uh, met in achterhoofd, uh, de achterhoofd de 6-1-verliespartij van vorige week. Die, uh, hier, uh, althans niet hier, maar uh, wel van dit, voor dit team. En niet van Sandvoort, maar een van ja. de Zie de kopjes al een beetje gaan hangen. En uh, ja, Sandvoort moet deze wedstrijd Max ze niet meer uit handen geven. En hoeveel ze hoogte... uh, weggeven. En in hoeveelste moeten we zijn? Want ik heb voor mijn idee zijn ze. We zitten hier in de 43ste minuut. Oké. Okay. 2-0 in het voordeel van Zandvoort. Dus dat is, dat is goed nieuws, John? Zeker weten. En ik mag even de uitslag van de tweede geven. Die eerst met 0-1 achterkwamen. Toen 1-1 uh, gelijk. En uh, 2-1 achter. En in de laatste minuut via een penalty op 2-2 kwamen. Dus die hebben ook 1 punt gehaald uit. Uh, oftewel 4 uit 2 wedstrijden. Okay. Dus uh, die hebben ook hun punten binnengehaald. Nog niet volledig, maar de uitslag was daar zeer terecht. Goed, John. Bedankt voor deze update. Uh, ik zou zeggen, uh, neem lekker een kopje thee... en uh, we komen in de tweede helft weer bij jou terug. Gaan we doen. Oké, okay, bedankt. Tot straks. The Beach Boys, and that's why God make radio. Ja, dat heeft hij heel goed doorgaat. Hij heeft uh, hij nog een stukje klei over en hij dacht van... nou, wat zal ik ervan maken, een uh, asbakje of een radio? En nou, hij heeft voor het laatst gekozen, gelukkig voor ons allemaal. neem jullie even mee naar een warm eiland. In the shade. Real hot. In the shade. 96 degrees in the shade. Breng mij weer eventjes terug naar de nacht van de reggae. En, uh, nou, kan nog een acht uur draaien, denk ik. Uh, Albert Jammer, dan moet jij er wel bij zijn natuurlijk. Die playlist heb je wel, hè? Door omstandigheden uh, is hij in ons bezit, ja. ja. Goed, luisteraars, even een update van uh, het KLM Open. Gaan we eens even terug naar afgelopen woensdag. Want toen werd er uh, reeds een, een hole-in-one geslagen... en door niemand minder dan Tom Watson, de golflegende. De eerste hole-in-one van het KLM Open was afgelopen woensdag een feit. Niemand minder dan levende legende, golflegende Tom Watson... die voor de eerst aan de KLM Open meedoet... sloeg tijdens de Pro-Am van de afgelopen woensdag de bal in één keer in de hole. Dat gebeurde op de zeventiende hole waar vanaf uh, afgelopen donderdag een vette prijs op staat... voor de eerste hole-in-one. En, uh, en wat voor een prijs? En namelijk een BMW 750 Li ter waarde van... u hoort het goed, 150.000 euro. Maar het was gewoon een dag te vroeg... want het toernooi was nog niet begonnen. Maar desondanks ontving hij een heerlijke fles champagne... van toernooidirecteur Daan Sloter. Uh, even terug naar gisteren en de golfer Fitzpatrick. De Engelse golfer Matthew Fitzpatrick heeft gisteren bijna een historische prestatie geleverd op het KLM Open in Zandvoort. De 21-jarige tweedejaars professional noteerde in de tweede ronde op de Kennemer een bijzondere lage score van 60 slagen, 10 onder par. Hij kwam op de laatste hal 10 centimeter tekort voor zijn elfde birdie van de dag en daarmee de magische score van 59 slagen... Fitzpatrick zou dan de eerste speler ooit op de Europese Tour zijn geweest... die onder de grens van 60 slagen blijft. Terug naar de realiteit van vandaag. Even een tussenstand. Zoals u weet is Joost Luiten is gefinished op min 8... staat tijdelijk op een gedeelde 26 e plaats... en golflegende Tom Watson op de gedeelde 51 e plaats... met een score van min 5. Aan de leiding gaat momenteel de Spanjaard Cabrero Beo Rafa... om volledig te zijn... Uh, die momenteel op de elfde hol is en uh, deze ronde al op min 7 staat... en zijn totaalscore op min 16 heeft staan. Hij wordt gevolgd door Thomas Pieter, uh, Pieters de Belg... die op verrassend goed uh, staat te spelen. Vandaag een score van min 8 en een totaalscore van min 14. En ge, uh, daarna gevolgd door Paul Lorry die gisteren toch een redelijke dip had... en daar niet uit, uit de mate over te spreken was... maar inmiddels weer uh, op de, de lijn naar boven heeft opgepakt... Uh, vandaag een score van min 6. En die staat dus ook op min 14. Dus nogmaals, de Spanjaard Cabrero Bello. Op, uh, uh, aan de leiding momenteel. Op de elfde e hole. Hij staat op min 16. Gevolgd door de Belg Thomas Pieters. Met min 14. En op de derde, uh, gedeelde tweede plek Paul Laurie. Ook met een score van min 14. Uh, straks gaan we weer schakelen met uh, live. Met de Kenner Golf Country Club. Met onze collega. Uh, onze collega. Waar hebben we? Oh, hier hebben we David Habig, uh, Maar we gaan eerst weer terug naar de muziek. Ja, zeker. En door heen weer. Hè. Ik heb een, een nummer klaarstaan. Dat doet me toch wat denken aan uh, eigenlijk een beetje een Rob. Want die, uh, die zit uh, nu heerlijk op een warm strand. Samen met uh, Mo. En, da en Daan. En Daan. En ja. uh, in eerste instantie dacht ik van... nou, er worden nieuwe filmopnames gemaakt van de Hangover. Maar daar gaat het niet om. Waar het dan om gaat is dat het uh, daar zomer is. Hier wordt het wat minder. Maar wij blijven gewoon bruisen. Samba! Ja, nou, dit brengt je toch in een hele andere sfeer natuurlijk. En uh, dan heb je toch zin aan uh, allerlei dingen... Of denk ik, ja, wat ga ik doen eigenlijk... Uh, Albert-Jan, wat is er eigenlijk te doen? Nou, zoals uh, kan niemand zijn ontgaan. Nogmaals, als u uh, vanmiddag of morgen nog uh, in de gelegenheid bent... wil u natuurlijk van harte welkom op het KLM Open... op de Cannaval Golf and Country Club. Want morgen, ja, vandaag is dan Moving Day, zo noemen ze dat. Want dat is de aanval op de leiders. Nou, de verrassende leider, de Spanjaard, uh, Gabriel Obelo met min 16, maar hij heeft zijn ronde nog niet beëindigd. Maar je bent van harte welkom om vanmiddag dan wel morgen nog... zich te vervoegen op de golfbaan, de Kennemer Golf Country Club. Uh, hebt u daar, bent u nou geen golfliefhebber? Dan is er nog genoeg te doen in en rondom ons prachtige Zandvoort. Allereerst kunt u natuurlijk de, de zandsculpturenroute gaan uh, lopen. Want uh, het EK Zandsculpturen ligt alweer achter ons... maar de sculpturen staan allemaal nog in, uh, in en rondom het centrum van Zandvoort... En u bent tot, zelfs tot eind oktober van harte welkom... om die Zandsculpturenroute te gaan volgen. Haalt u zo'n informatiebulletin bij het VVV... of kijk even op de website www.zandsculpturenroute.nl... www.zandsculpturenroute.nl En ook de historische Grand Prix, het grote evenement vorige week... ligt alweer achter ons, maar de tentoonstelling in het Zandvoortsmuseum... is nog steeds het bezoeken waard en wel tot 4 oktober. De historic Grand Prix tentoonstelling... En het onder het motto van Bira tot Lauda. En het zal in teken, staat in het teken van de 22 winnaars. die in de 34 Grand Prix van Zandvoort hebben gewonnen. Dat allemaal in het Zandvoort Museum. Dan is het 13 september. van 10 uur s morgens bent u van harte welkom op het gasthuisplein. want dan is die er weer. De Jutterskofferbakmarkt. De Jutterskofferbakmarkt. Wie dat verzonnen heeft, ik weet het wel. Maar het is een nekkenbreker van het eerste uur. Gasthuisplein, dus morgen, 13 september. Van 10 uur s morgens tot 4 uur s middags. Al drie jaar lang blijkt dat de kofferbakmarkten in Zandvoort... een groot succes zijn. Een gezellig evenement met veel terugkerende strand, standhouders en gasten. Ook toeristen weten natuurlijk die weg ook te vinden... naar de kofferbakmarkt in Zandvoort. Nogmaals, morgen vanaf 10 uur op het Gasthuisplein. En hebt u zin in de zin een lekkere nazomerfeest... dan bent u... Morgen vanaf twee uur van harte welkom bij Club Notiek nummertje 23 aan de boulevard Bernard. Want dan is het Notiek Nazomerfestival. Vanaf twee uur morgen treden diverse bands op, waaronder onze eigen Van Kessel Live. En het festival vindt plaats op het lounge, terras en de grote zaal. De toegang is, u hoort het goed, gratis. Dat allemaal vanaf twee uur morgen Club Notiek en het duurt allemaal tot elf uur. Dan uh, het seizoen jazz uh, begint ook weer. Jazz in Zandvoort en ze, ze slaan morgen af... om half drie met niemand minder dan Scott Hamilton. Ook dit seizoen kunt u weer genieten van geweldige jazzmuziek. Organisator van deze concerten is de Haarhamse bassist Erik Timmermans. Van meet af aan is de doelstelling van deze concerten geweest... dat de liefhebbers van jazzmuziek op concertmatige wijze... van kwalitatief hoogstaande jazz kunnen genieten. Nou En dat kan morgenmiddag met de aftrap met Scott Hamilton. Dat allemaal van half half drie. Meer informatie over dit concert... en over alle andere concerten van Jazz in Zandvoort... kunt u nauwelijks lezen op de website www.jazzinzandvoort.nl. www.jazzinzandvoort.nl Gaan we een, een stapje maken naar 18 september... want dan is het weer zover. Ja, de Zandvoort Masters van 18 september... tot en met 20 september uiteraard... op het Circuitpark Zandvoort... burgemeester van Alphenstraat, nummertje 108... Op 18, 19 en 20 september zal voor de 25 e maal... het populaire Masters Weekend georganiseerd worden. De hoofdrol tijdens dit evenement is de wereldberoende... invitatierace voor de beste Formule 3-coureurs in Europa. Deze rijders zullen strijden om de titel Masters of Formula 3. Verder zal er na het succes van vorig jaar ook in dit jaar... het meest bloedstollende GT-kampioenschap ter wereld... de Blancpain GT-sprint-series acte de présence geven. De krachtige GT3's, waaronder de McLaren mp 4 12 c Mercedes-Benz en nog vele meer. Dat allemaal vanaf 18 tot en met 20 september... op het Circuitpark Zandvoort. En er zijn gratis kaarten voor te krijgen voor dit evenement. Ga dan even naar de website www.circuit-zandvoort.nl www.circuit-zandvoort.nl En natuurlijk is komend weekend ook ZFM daarbij aanwezig. Bent u nou een enthousiaste beach U bent van harte welkom op 19 september... Op de Kony Open Beach Tennis Tour. Beach tennis is een zeer snel groeiende en laagdrempelige sport... waarbij men meer ook zonder veel balervaring snel leuke rallies krijgt. Hij wordt in teams van twee personen gespeeld op een beachvolleybalveld formaat... maar met een hoog net met een net op slechts 1,70 meter. 70. En op 19 september vindt dit evenement plaats bij de Safari Club. Het Kony Open Beach Tennis Tour... Meer informatie kunt u vinden op www.beachtennis.nu www.beachtennis.nu En ja, als er dan geraced wordt uh, de, en de Duitse raceklassers naar Zandvoort komen... blijft de, uh, de organisatie van de muziekfestivals ook niet onbetuigd. Want op 19 september vanaf 8 uur s'avonds is het tijd voor het Oktoberfest Zandvoort aan Zee.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 Ik zou zeggen, oh nee, nog één. De klassieke liefhebbers wordt ook aangedacht. Want uh, op, op 20 september, dat zet ik dat, zet er ook vast even bij, om drie uur is het weer tijd voor de Classic Concerts. Prinses Christina Concours. En daarvoor nou wordt u verzocht zich te vervoegen... in de Protestantse Kerk aan de Poststraat nummertje 1. Entree is 5 euro. Meer in, informatie over dit concert en over alle andere Classic Concerts... kunt u nalezen op www.classicconcerts.nl www.classicconcerts.nl Tot zover! Jongen, jonge jongen, alsof je een AK-47 leeg schiet. Man, wat paardjes Nou, ja. snel. Ik dacht dat ik er snel praat Maar je kan het verbeteren. Dan maar ik... Thijs van Neukerka <laughs> nog sneller. <laughs> ik krijg net een berichtje over, uh, over dat evenement wat je net zei. Oktoberfest. Uh, ja. Wordt er alleen maar bier getapt? Ik heb gezegd, van nee. nou, volgens mij niet. Nee hoor, er wordt uh, van alles. En, uh, weet je, je kent het wel. Diddendols, uh, uh, uh, gezellige muziek. Er komt een hele goede band... En uh, ik zal ze even zeggen welke band er komt. Het ja. Rosenthaler Festorchestra. Dat klinkt vrij Duits. Die waren er vorig jaar ook. En ja. er was één heel groot feest daar op het uh, Is dat een beetje, een, beetje, een beetje Egelander muziek? Ja, nee, klopt. Ja, ook. En, ja, ook. Uh, ze, ze zingen ze op, dan op de, hun tour, hmm. op hun manier, ook bekende nummers. Zoals 99 en Maar dat gaat dan op zijn Oktoberfest-achtig. Ja, weer daar. Echt één heel groot muziekspektakel. Nou, ik hoor er even een andere beat en ik vind dat hompapa muziek vind ik, hartstikke mooi. egelend, ik mag er graag naar luisteren, maar ja, dit is ook niet verkeerd. My feel so fine, you keep me rocking all of the time. Red, red, why you make my feel so grand? I feel a million dollar when you're just in my hand. Red, red, why you make my feel so sad? Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red, why you make my so So fine, monkey packing me to find the sweet right. Red red wine, give me wally pazing, wally pazing, make me do my own thing. Red red wine, I you really know how to love. You're kind of loving like a blessing from above. Red red wine, I love you right from the start, right from the start with all of my heart. Red red wine in an 80 style, red red wine in a modern beat style, yeah.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 Angelo, Phil Bailey, Phil Bailey en uh, ja, die beste man van Genesis ook alweer. Hoe heet Phil kans ook alweer? Heel goed. Nou goed, we gaan weer terug naar John Lemmens bij SV Zandvoort. We verlieten John Lemmens bij een stand van 2 tegen 0 in het voordeel van Zandvoort. Hoe is de stand van zaken, John? Nou, die had al 0-5 moeten zijn. waren Het niet dat de heer de opgelegde kansen, de ruime kansen, de 100% kansen benut hadden... Bijna net zoals vorige week. In de eerste helft dat we ook kans op kans kregen. Dat krijgen we nu. Alleen we hebben nu uh, 0-2 nog steeds op, op scorebord staan. En escher Zander is absoluut heer en meester van het geld. Men komt bijna niet voor de goal van Zandvoort. Uh, dus wat dat betreft zit dat het deden heel goed. Maar aanvallend laten ze zo nu en dan wel een kans liggen. Maar goed, dat, dat is uh, ja, aan de club zelf en aan de spelers dat ze het niet oppakken. En uh, afmaken. Een, een fantastisch mooie kans voor uh, Boy Visser. Die er weer in staat. En nu gaat, nu gaat weer een... Ja, misschien, uh, misschien gaan we nu... Ge uh, gelijk. En nu... nu ja, nee, net niet. Een honderd constant. Nou, en zo hebben we er al heel wat gehad. Dit had dus 0,6 moeten zijn. Hey. Maar het is nog maar steeds 0,2. Dus onze, onze jongens van Zandvoort... Ja... Die trickrol zie je wel langs het sportveld. Maar het is niet anders. We staan voor. We staan er heerlijk voor. En uh, nou, als ze deze wedstrijd kunnen ze niet verliezen. Ja, we, ja, dat zeiden we gisteren, vorige week ook. We stonden ook met 2-0 voor. Maar toen werd het toch alweer weer 2-2. Maar dat zie je niet gebeuren? Nee, nee, nee. nee, nee. Ze zijn nu veel scherper. En uh, ik zie Jeffrey Dekker in het veld komen. Uh, die wordt, werd een beetje gespaard omdat hij nog niet 100% fit was. En dat is natuurlijk de drippelaar. Dat is... Uh, ja, vanaf het middenveld kan hij hele mooie uh, plannen maken. Maar, uh, dus uh, misschien kijken wat er, wat er verandering in gaat komen nu. En dat we wel nog meer die kansen gaan afmaken. Oké okay John, bedankt voor deze... Ja, ik laat jullie weten aan het Ja, we komen tegen het eind van de tweede helft bij je terug. Helaas nog steeds 2 tegen 0. Wel in het voordeel voor SP Zandvoort, maar het had al, al 5-0, 6-0 kunnen zijn. Ja, ja. Oké. Okay. Tot straks John en bedankt voor deze update. But no. En we gaan gelijk over naar de Golf van Country Club. David, kom er hem. David, vertel. <laughs> Hoi. Ja, ik heb net Laurie binnen zien komen. Die staat uh, momenteel tweede. Uh, op min 15. Uh, geweldig score. Grappig was dat hij het eigenlijk echt vierde. <laughs> hij liep gewoon uh, na zijn laatste slag... liep hij gelijk het, uh, het veld af. Dus... Uh, ja, dat was opmerkelijk. Daarnaast hebben we daarvoor uh, een van de Belgische spelers. Uh, die schoot zijn uh, bal uh, recht het publiek in. Dus uh, die uh, moest. Uh... Consternatie al om, begrijp ik. Ja, ja, ja. Er werd al geroepen: uh, play is it lies, play is it lies. Maar uh, er, er zijn van die dropping zones uh, voor uh, gecreëerd. Dus hij uh, moest hem uh, met een strafslag uh, in de dropping zone uh, droppen. Dus uh, ja, ik had een mooi plekje en bij de acht vrienden ga ik uh, eventjes blijven zitten ook. Oké, okay, uh, ik heb begrepen dat jij straks weg moet. Kunnen we je straks nog even één keer bellen? Ja, ja, ja ik heb nog een uh, uurtje. Oké, okay, geef, geef mij dan even een, uh, een appje wanneer we weer bij je terug kunnen komen. Voorlopig nog de Spanjaard aan de leiding? Ja. Oké, okay. goed. Dan komen we straks nog even bij je terug. Laat me even weten wanneer ik je mag bellen. Oké? Okay? Ja, tot zo. Tot zo. Hoi. Tot zo. Ja, nou, ook. het wordt allemaal weer ad hoc natuurlijk. En ik ben daar niet gewend, want ik ben er gewend om een nachtverzending te doen. Gewoon van 12 <laughs> uur beginnen tot 7 uur 12. Ja, daar gaan we leuren. Nou goed, ik zou zeggen, don't mess with Texas. Tot na daar... de... Tot na de klok van 4 uur weer, hè. En dan uh, zien we u, uh, horen we u graag terug in het uh, laatste uh, uur van Zandvoort op zaterdag. En dat was spannend, want hele volkstammen zitten al te wachten op het gedicht van de week. Where it began.